Dit was het. Zandvoort heeft het al 20 jaar en jij beleefd het beleeft het. Zie je in 2010 al 20 jaar live, zie met hem nu. Goedemorgen zandvoort. Ja, inderdaad. En dan zou er ook nog iets van een achtergrondmuziekje moeten komen, denk ik, of hebben we die niet? Ja, volgens mij. Ja, we hebben hem. We hebben hem. Heel, heel duidelijk aanwezig. Goed Ben, we gaan in de tweede uur uh, beginnen. We gaan met de tweede uur beginnen en tegenover ons zit een stevige CDA uh, delegatie. Ja, de top. De top op de beeld. De, de, de top. De lijst zit En de nummer twee. En de nummer twee. Ja. Dat is voor de eerste 25 minuten. En daarna komt Bethouder Bierman. Oké, okay, dat, uh, dat zo. Uh, we gaan uh, eerst even een klein uh, stukje muziek uh, draaien. En uh, dan uh, gaan we uh, met de CDA's uh, praten. Terwijl we gefotografeerd worden door nummer drie. Dat vind, ik al, dat vind ik dan wel zo leuk. Goed, Roy, gooi wel hem wel maar in. I'm in your car. You turn on.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 Ik er, moet dan weer opletten dat ik dus weer... Ja. Is dat jullie muziekje? Is Romeo dat... en Juliet. Romeo? Nou, wij zijn zeker uh, Romeo en uh, Juliet. Ja maar, ja, maar wie is de er... Romeo Wie is de Juliet? <laughs> <laughs> het, ja, het is een radio. Weer naar boven hoor, Andor. Ja, echt. Zojuist. <laughs> uh, <laughs> het is er niet gelijk. Ja, zojuist was is het uh, overhandigd. Officiële uh, gebeurtenis. We ja. hebben gekregen, zorgend voor Zandvoort, verkiezingsprogramma 2010-2014 CDA. Ja, ik ga meteen met de eerste beginnen. De lokale omroep neemt een belangrijke plek in Zandvoort. Wij zijn daarom van mening dat de lokale omroep blijvend ondersteund moet worden. Ja. De bijdrage per woonruimte, genoemd in de erkenningswet dient als minimale bijdrage. Wie mag ik daar het woord over geven en waarom is dat nou zo heilig? Nou, waarom is dat zo heilig? Er is in uh, 26 maart 2009 een wet aangenomen door de Tweede Kamer, de Erkenningswet. Hmm. En die zegt dat er volgens mij in mijn hoofd 1,26 euro per hoofd van de Zandvoortsbevolking naar de lokale omroep moet. Ja. Vroeger was dat een, uh, de 10 euro omroep bijdrage die als... Inwoner moest betalen mm -hmm. Die is afgeschaft En vandaar uh, dat de lokale omroepen In uh, zwaar weer zijn gekomen En uh, daar is deze erkenningswet waar Die onder andere door het CDA Landelijk is ingediend Is aangenomen Alleen wij zien die nergens terug in de begroting uh, Van de gemeente Zandvoort Dus vandaar dat wij dit ook expliciet in, de, in ons verkiezingsprogramma hebben opgesteld niet terug, niet terug te zien in de begroting? Niet terug in de begroting voor 2010 Nee Als je dat, dat nou dat weet hè de, deze gegevens weet je, worden ja. dan ook vragen over gesteld? Want 2009 is het aangenomen. Ja. Ga je daar wat mee doen? Is daar al wat mee gebeurd? Er is nog niks mee gebeurd. Of dat, is het de, zomaar de, ergens boven gekomen? Nee, nou, dat is voor mij is deze boven gekomen. Okay. Ja. ja, ja. Ik Volgende. ben er op een gegeven moment tegenaan gelopen. Volgend punt: het openbaar vervoer. Want ik uh, fiets er ja, even en... heel snel doorheen. Dus er staat trouwens fietsverkeer. Maar goed, uh, eerst het openbaar vervoer. Veel mensen zijn voor hun mobiliteit aangewezen op openbaar vervoer. En dan uh, wordt er ook gesproken over daar waar mensen en een keuze gemaakt kunnen tussen meerdere vormen van vervoer. Is het is belangrijk dat het openbaar vervoer in prijs en kwaliteit concurrerend is met bijvoorbeeld de auto als het gaat om middellange afstanden. Hebben jullie daar enigszins als lokale CDA invloed op? ja. ja. Ik denk het wel. Ja, vertel. Ja, vertel. Kijk, openbaar vervoer dat is een uh, provinciale uh, aangelegenheid. Dat sowieso. Uh, kijk, de, de invloed die wij hebben als CDA is minimaal. Maar kijk, het voordeel is van het CDA dat wij ook een, een, een statenfractie hebben waar wij uh, goed contact mee hebben. Mm -hmm. En uh, als wij gewoon merken dat het openbaar vervoer verslechterd niveau in Zandvoort verslechtert, dan kunnen wij onze statenfractie uh, aanspreken en uh, die. Uh, heeft in het verleden al een aantal keren bewezen dat ze graag voor ons op de plek springen. Dus dat uh, is, moet geen probleem zijn. Nee, dat moet geen probleem zijn. Goedemorgen. Goedemorgen, gij. Ja, de nummer 1 ja, spreekt. Ja. Goedemorgen. Het Goedemorgen. Ja. is wel een officieel ja. moment. hè? Ja, dit is de lancering van uh, ons verkiezingsprogramma. Ja. Jij fietst er doorheen. Ik fiets er op... door... ja. Ja. Ik kan ik... me voorstellen ja. dat je er helemaal gebilogeerd bent door ons verkiezingsprogramma. Ja, even, even, het is een maar... de gaan... voorkant. Nou, schitterend. Nou, ik, ja. ik, ik wil even terug naar die voorkant, want hij schittert inderdaad dit tegemoet. Maar er staat zorgen voor Zandvoort. Ja. Heb jij zorgen om Zandvoort? Hebben jullie zorgen om Zandvoort? Nee, Wij of? willen zorgen voor Zandvoort. Maar jullie hebben geen zorgen. We hebben ook wel een beetje zorgen. Zoals? zoals? Nou, uh, zoals wij willen natuurlijk ervoor zorgen ook. Hè? Wij willen ervoor zorgen dat Zandvoort op de kaart blijft. Ja. Dat het voor de toerist hier aantrekkelijk is om te komen. Het willen... Bunker Museum dus? Nou, uh, als jij ons verkiezingsprogramma nog even snel doorvindt, ja, dan zie je dat we een, jong, dat joh, we een ja, warm voorstander ja. zijn van ja. het Bunker ja. Museum en van het Geluidsdrager Omdat wij vinden dat dat een toeristisch-economische uh, activiteit in Zalfoort oh. kan zijn, ja, zodat dat je, je mensen kan Geluidsdragen museum hebben we ook, en dat is op het circuit. Dat, uh, ja. Als we ja. monumentale auto's rond hebben, we hebben we ook geluidsdragen. geluidsdragen. Dus, uh, is dat, is dat is weer zo'n afwijking richting. Ja. De, okay. ja, doe dat doen van Jaap. Hè? Je krijgt waarschijnlijk wat extra geluidsdragen. Dus het circuit komt echt op ja, het ik Ergens uh, ook iets van hun jij... kant af gelezen, trouwens, ja. hoor, van de week. Dus, uh, je, je, je zegt zorgen uh, dat wij op de kaart blijven staan. Is het CDA bang dat wij van de kaart afgaan dan? Hoe nee, wel... zie je dat gebeuren? Geografisch nou, op, dit, om, op, op, op geografisch gezien gaan we echt niet van de kaart af. Nee? We zitten goed op die kaart. En dan zullen we ook wat blijven. Ja, mocht er uh, wat andere dingen zoals in Haiti gebeuren. Dan krijgen we het zwaar, maar dat zal hier niet oh, gebeuren. Uh -huh. uh, maar wij moeten ervoor zorgen en we moeten waakzaam blijven. Dat wij uh, badplaats nummer 1 van Noord-Holland, zeker van Nederland willen blijven. Daar moeten we voor zorgen. Worden, want je bent het dan niet meer. Nee, je bent het dan niet meer. Dus wij moeten er echt ons stinkende best voor gaan doen. dat we op die nummer 1 blijven staan. Of dat ja. we dat gaan worden. Maar dan kom ik toch weer op de vraag: er zijn een hele hoop mensen. Of een behoorlijke groep mensen die. En wethouder Bierman kan daarover meepraten. met het verhaal over die Middenboulevard destijds. Ik bedoel, daar zit toch enige weerstand in. Je kan wel zoiets wel willen, maar het moet natuurlijk wel door iedereen gedragen worden. Eén voorbeeld. Mag ik met de voorbeeld doen? Ja. Er is één voorbeeld waar wij ons zorgen over maken: zand wordt vergrijsd. Ja, Zandvoort vergrijst. We hebben straks een ontzettende uh, mooie structuurvisie. Uh, ja. Ik geloof dat de wethouder hierna erover voldoende die, die zin voor krijgt. Prijs. Krijgt hij ook. Um, en hij neemt Frank Zep wij, al mee. Tenminste wij willen uh, het product dan. Maar wij, willen, wij willen ervoor zorgen dat we voldoende jongeren, starters, hier in Zandvoort... Behouden, dat we ervoor zorgen dat er voldoende woningbouw voor ze uh, gerealiseerd wordt. In het structuurvisie st staat dat nog niet heel concreet. Wij willen dat in de komende vier jaar concreet gaan maken. Wij willen eigenlijk al aankomende raadsvergadering een amendement indienen, zodat we dat kunnen realiseren. Zodat we al een voorschot nemen maar op ons verkiezingsprogramma. Gijs, antwoord is toch al een beetje volgebouwd wordt is vol. Waar wil je nou nog bouwen dan? Waar wil je bouwen? Nou, wij hebben in ons verkiezingsprogramma hebben een aantal locaties aangegeven. Er zijn wat uh, herstructureringsmogelijkheden binnen wordt. Denk aan de Sofieweg, denk aan uh, Gertebach Huis in de Duinen. Daar zouden we, in het centrum Louis-Davis-Carré, daar wordt gebouwd. Daar is nog niet exact aangegeven voor uh, wie, uh, voor welke leeftijdsgroep er een bepaalde woning komen. Wij willen dat concreet maken. Wij willen zorgen dat daar de kans voor de jongeren. Voor de starters. Dat die daar maar ook voor de ouderen. Want ouderen willen ook in de Maar we willen ons uh, zeker hard maken. Dat wij de vergrijzing op die moment. Uh, deze manier tegengaan. Ja, dus dat er voor ieder wat uh, is in zandvoort. Ja, ja je ja. moet ook heel goed nadenken van waar, welke wil je welke de bevolkingsgroepen uh, neerzetten. Bijvoorbeeld ouderen die willen heel graag in het centrum wonen. En niet zozeer meer aan de, aan de randen van Zandvoort. Dus uh, wij vinden dat we uh, moeten nadenken om bij de LDC bijvoorbeeld een, onder, een, een oudere voorziening neer te zetten. Ala Nieuw-Noord. Ja, heb ik nog iets. Vorige week zat hier uh, ook. Een nummer 1 en een nummer 2 van de GBZ zat hier. En Michel Demmers, die, uh, ja, die had over de integriteit, bestuurlijke integriteit, of in ieder geval over de integriteit van nevenfuncties. En daar viel die over. Uh, en dat ging over uh, de, een, een stuk integriteitsvraagstuk. Van, kan je als bijvoorbeeld, als raadslid, uh, ook nevenfuncties hebben die wellicht haaks op een aantal zaken staan? Het antwoord is ja. ja. Mits je, uh, als jij denkt dat je belangenverstrenging uh, uh, gaat komen. Want hij stoorde zich terug, daarin. Terugtrekt uit de discussie. En hmm. uh, ook de, de raadzaal verlaat. Hmm. Ja. Dus niet deelnemen aan, aan de discussie. Aan de vergadering. Dus maar, met andere woorden, als je nevenfuncties maar, hebt. Oh, sorry. Ja, Maar is dat er op dit moment een relevante discussie? Ik, ik, ik heb het niet geluisterd, wat meneer Demmers gezegd heeft. Hmm. Ik heb het ook, uh, ik heb ook niet teruggeluisterd. Dat zegt ik meteen. Maar is dat, dat... Je begint bij jezelf. En ik... Hij, hij stoort zich aan zichzelf? Of nee, hij... nee, nee, nee, nee. Hij stoorde zich aan iets uh, over een bepaald onderwerp. Oké. Okay. En daar zette hij zijn vraagtekens nee, bij. Ja, maar dat, ja. goed. Het, de, ik vind dat op dit moment ik, moet, dan moet meneer Demmers duidelijk zijn. Dan moet hij zeggen wat hij bedoelt. En dan moet hij misschien ook. Okay. En dan ah, moet hij dat prima. voorleggen bij iemand. Ja, dan moet hij dat voorleggen bij iemand. En uh, ja. niet zomaar een ballonnetje loslaten. Oké, okay, nee. Goed, dan uh, hou ik daarover op. Vorige uh, verkiezingsslogan was: We gaan de wijk in. Ja. Zijn we de wijk ingeweest? geweest? Nou, uh, we zijn de, de wijk ingeweest. Behalve de brede autos. We hebben in, uh, uh, in parkeren, uh, parkeren toen parkeren uh, ja, hot was en het is nog steeds hot, eigenlijk het is, ja, steeds is het nog steeds een dat, onderwerp. Het vier jaar hot? Of is het alleen de laatste. Uh, het, is bij, uh, het is vier jaar hot. Er is okay. vier jaar lang uh, is er uh, ja, door uh, de verantwoordelijk wethouder is er geprobeerd beleid op te formulieren. Tot op heden is dat hem nog niet gelukt. Wij, uh, er is een werkgroep vanuit de Raad ontstaan... die heeft dat opgepakt. Mm -hmm. Wij zijn toen, voordat het vorige plan... Uh, er kwam, zijn wij, hebben wij een avond gehouden... Uh, hier in Hotel Hoogland... om ervoor te zorgen van mensen... wat willen we in uh, Zandvoort? In Zandvoort-Zuid dan vooral. Want daar was toen het, het probleem het hoogst. Nou, en daar is, zijn uh, voldoende oh. mensen... zijn heel veel mensen gekomen. Ook de, zeg maar, uh, de, de mensen buiten de, de, de, uh, de kring... die altijd komen. zijn ook veel mensen gekomen... Die eh, je bijna nooit ziet. En die hebben daar ook hun mening gegeven. Dus ik denk dat we wel degelijk geprobeerd hebben om de wijk in te gaan. Maar uh, is het dan uh, misschien jammer dat er zo weinig mensen op af zijn gekomen? Is dat het? Nou, hebben jullie het dan misschien ook niet interessant genoeg gemaakt om die mensen te de trekken? Ik denk dat we het heel interessant gemaakt hebben door uh, een open casus neer te leggen. Te zorgen van, nou wat willen we? Wat, om met open visie erin te gaan. Nou, de zaal hierachter staat toch. Goed vol. Mm -hmm. nou, en, en, dat is, ik denk dat het positief is. Dat wij toch hebben geprobeerd om. Jongens, wat willen we nou met dat elkaar? Is, mm -hmm. Dat is één stuk. Ben je ook in Noord geweest? In Noord? Nee, dat zijn we niet geweest. Juist, ja, ja. Maar Aan de andere kant, wat je niet moet vergeten, twee jaar geleden hebben wij een, uh, tijdens de begrotingsverhandelingen een amendement uh, ingediend. om een uh, uh, uh, wijkgerichte aanpak uh, te stimuleren. Dat heeft het college als volgt uitgelegd dat, wij, uh, dat er een wijkraad moest komen in Oud-Noord. Ja. Waar hebben wij volgens mij in mijn hoofd 20.000 euro voor gegeven en je ziet het gewoon totaal niet van de grond komen. Hoe komt dat? Ja, ik, ik laat het zo zeggen, dan heb ik altijd, misschien plak ik dan bij waarneming emotie. En dan denk ik bij mezelf van ja, een, een oppositiepartij die, die dient dat in het amendement, ...wordt gelukkig wordt dat breed gedragen. Alleen er wordt geen prioriteit aan gegeven. Maar daar is geld voor gereserveerd. Ja. Dat kom ik dan in de, in de trant van uh, veelvuldig onvoorzichtig? Nou, laat ik het zo zeggen, er is geld voor gereserveerd en uh, als het op een gegeven moment uh, niet wordt uitgevoerd, vloeit het terug naar de algemene middelen. Ja, maar stel je daar geen vragen over dan? Jazeker, want we gaan uh, bij de komende jaar rekening, jaarrekening gaan we daar zeker vragen over stellen. Waar is dat geld gebleven? Ja. Ja, dat, dat, dat zijn, kijk, als, als raad heb je een beetje kaderstellende en controlerende functie. En uh, in dat soort dingen moet je ook uh, het college zijn werk laten doen. En niet bij elke minste ingerichtte. En ja, hoe lang is het geleden nu dat je dat het amendement ingediend Wij hebben het is? twee jaar ingediend. En, v, en dat ging over het uh, begrotingsjaar 2009. En bij de jaarrekening 2009 kun je daar pas uh, vragen ja, over stellen, vind ja, ik. Ja, duidelijk. En, en ja. we, zijn ook, we zijn ook maar we, in, ook, we zijn maar met z'n twee vertegenwoordigd in de raad dus dat op dit moment ja en, uh, dat wat gaat het worden uh, ik weet niet wat het gaat nee. worden ik hoop, ik, hoop, ik hoop dat we uh... <laughs> zes zetels <laughs> enthousiast wordt die zes is wel erg uh... je, moet ja, je moet vooruitkijken. Ja, je moet vooruitkijken. we doen ons stinkende beste voor om, uh, nou, om ervoor te zorgen dat we zeker met twee blijven dat is zeker, uh, en we hopen dat, liefst meer, maar ja, hoeveel, uh, we, dat weten we niet. Ja. Dat, is, dat kan niemand zeggen, dat, ik wil er ook geen uh, getal aan vastplakken... Mm -hmm. We willen ons stinken de best voor doen. Wij willen uh, ook, want wat, wat, dat is wel een comp, eigenlijk een compliment voor onze partij eigenlijk, voor onze partij. Dat ze gedurfd hebben met een jonge lijsttrekker te komen. Ja. En dat ze met een jonge lijst zijn gekomen. Dat er verschillende jonge mensen staan. Dat is echt een compliment voor onze partij. Uh, dat dat met, uh, met het oog op jullie leden, want het zijn ook heel, er zitten ook heel wat oudere leden namelijk ja, binnen dat, dat, dat CDA. Het, dat ze het gedurfd hebben ja. hè, om, om, om met, om met uh, om met mij of om met Andor te komen op 1 en 2. Dat vind ik echt een compliment voor onze leden. Die dat natuurlijk, het vertrouwen, ook het vertrouwen in ons gegeven. Want ik. ik ja. Natuurlijk, ik dus, als ik straks gekozen word, ga ik pas mijn tweede termijn in. Ja. Dus het is natuurlijk, ik heb vier jaar geleerd en ik, ik ben 25. Ik, ik doe het met heel veel passie en plezier. Maar de leden en het, en het CDA heeft het aangedurfd om met Andor en mij te komen. Als lijsttrekker ja, en ander als twee. Daar haal je een gevoelig punt aan. Je, nou, je gaat beginnen vervolen. aan een tweede termijn. Ja? Tweede termijn. Mo, zitten daar de termijnen aan vast? Ook is dat ergens binnen jullie partij afgekaderd? Bij partijen is dat afge niet afgekaderd. En gezegd. En gezegd van... Bij sommige partijen is dat afgekaderd. Bij ons is dat niet afgekaderd. Oh, dus, dus er kan dus ook nog een derde termijn. Uh, ik weet het niet. Als, misschien, als... Misschien, doe ik het, misschien vindt de leden het straks wel dat ik het helemaal niet goed doe. Ik, ja. ik, ik, ik, dat weet ik niet. Nee. Ik ga, ik ga mijn stinken de beste voor doen. En ik, ik weet zeker dat we het samen met anderen... dat we daar ons stinken de beste voor gaan doen. Ja. Om ook die verjonging... want we roepen dat allemaal... Ja. dat we dat gaan realiseren. Dat we dat, gaan, dat we dat proberen. Dat we daar ook vernieuwing in krijgen. Ja. Is dat uh, ook voor de Zondvoetse Stemmer uh, belangrijk... dat er jongere lui in zitten? Ja. ja Ik weet het bijna ja. zeker. Ja. Nou ja... De, de, als je andere lijsten kijkt, dan zie je daar uh, toch wat oudere luisteren nou, En je nou? in het midden zie je wat jonge luisteren. Kijk, ben, de, de gemeenteraad moet een juiste afspiegeling zijn van de ja. Samfordse samenleving. En uh, dat betekent jong, oud, vrouw, man. Ja. En uh, ik denk dat het daarom heel belangrijk is dat wij jongeren op de lijst hebben. Omdat wij dan een, uh, een groep vertegenwoordigen, dus de jonge mensen, die ook hun stem kunnen laten horen. Je hebt het over vrouwen. Hoe is dat, dat bij jullie uh, uh, bij het CDA dan? Uh, want uh, ik kan nou niet eten. Ja. Die, uh, oh, ja, ja, ja, ja. Nummer 1, dat is Gijs. Nummer 2, dat ben jij. En nummer 3 is de fotograferende Gert-Jan ja, maar twee, is 4, Kees, uh, Kees Metters. 5, ja? Peter Tromp. 6, Julian En Nummer 7, Wendy Bluis. 7 pas? Ja. Is dat al, hebben jullie daar ook niet uh, even goed over nagedacht uh, dan? Ik denk, ik denk dat, uh, daar, dat daar zeker over nagedacht is. Maar ja, uh, Amen moet willen. Je mm -hmm. moet de kandidaten hebben, uh, de vrouwelijke kandidaten. En als je die niet hebt, ja. dan, moet je toch, ja, dan, dan gaan ze nu voor het andere speelpunt jong. Ja, ja, okay. En dat is, uh, ik denk dat dat uh, ook uh, interessant de best wel uh, verrassend is. Denk ik dat, uh, dat uh, heel weinig mensen verwacht hadden dat we met deze uh, top uh, drie zouden komen. Goed, en, ik denk ja. dat dat wel meevalt. Maar ik wil even terug naar jouw eerste termijn. Ik heb jou net horen zeggen, ik heb veel geleerd. Wat heb je geleerd? Ja. Dat ik op sommige momenten mijn mond moet houden. En dat het soms heel frustrerend is. Ja, dan, ja, dan, dan, dan, dan, dan wordt geapplaudisseerd ja. door, door de wethouder. Dat ik soms, dat ik soms, en dan, Schiet je dan wel eens uit en denk: had ik naar nou mijn kop maar houden Ja, maar dat heeft, heeft Gert-Jan ook nog net zo goed. Dan zit ik, na, zit ik naast ja, is hem. Jullie zijn alle twee een beetje bevlogen. We zijn heel bevlogen. En soms kan er iets gebeuren. Dan zitten wij al tegen. Dan voel ik dat ik nou... Is, wat is Andor gaan. dan voor een... Uh, ah, ja, ik denk dat Andor is echt de rustende baker daarnaast die is. Echt de, die, die zorgt voor de nodige uh, ja, reflectie <laughs> en uh, rust naast ons. Want uh, als we met z'n drieën zitten... Wij hebben ook de grootste lol met z'n drieën. Ja. Uh, met z'n tweeën ook. En met z'n tweeën ook. Wij lachen ons echt... Uh, ook we zijn heel serieus, maar we hebben ook voldoende lol. Ja. En we vinden het ook hartstikke leuk. Maar we, ik... Ik, en ge, nou ja, dat kan ik voor mezelf spreken. Soms denk ik van. Is dat had je niet zo moet, moeten zeggen. Of dat had je, en dat heb ik wel uh, geleerd. Maar we zitten natuurlijk ook in de oppositie. dat mo moet je ook uh, Maar we zitten ook soms. Dat je op het puntje van je stoel zit. En dat je voelt dat je wat wil zeggen. En dat je, dat je echt naar voren wilt komen. En dat je denkt van. Hoe kan ik dat terug. Nou? Ja. En soms krijg ik dan een klop op. Maar, wat Gert-Jan ook, wat doe ik soms ook wel, Gert ja. zeg ik, Gert, kom op, even wat anders. Of uh, dan ja, proberen we even. even, en dan willen we weer even gas geven, en dan zetten we weer door. Is en het, dat heb ik wel geleerd. Ja. Is het denkbaar, want uh, het is uh, een tijdje terug hebben jullie een wethouder geleverd, toen werd er ook oppositie gevoerd, en nu uh, zitten, zitten jullie in de oppositie. Ik heb het over uh, de VVD, hier in zijn antwoord. Uh, uh, is dat denkbaar dat jullie in een college kunnen zitten? Dus alles, is alles is denkbaar. Alles is denkbaar. In, in, uh, je, je weet het maar nooit. Je weet nooit wat de verkiezingsuitslag zal worden. We dat, weten we, dat weet niemand. En het is natuurlijk denkbaar hmm. dat we met een VVD of met een Partij van de Arbeid of weet ik veel, met D66 in de coalitie komen. Dat weet ik niet. Nee. Is alles voor jullie open? Elke ja. partij? Ja. ja? Slu jullie sluiten niets uit. Niets? Nee. En we willen graag regeren. <laughs> ja. Want maar dat ten heeft koste van alles toch? Nee, niet ten nee. koste van okay. alles, maar dat heeft Zandvoort nee. wel nodig. Oké, okay. wat, wat heeft Zandvoort dan nodig? Dat, dat, dat, ik denk dat Zandvoort nodig heeft dat, dat het CDA in het, in, het, in het college komt. En waarom? Omdat wij ervoor uh, uh, kunnen zorgen dat we voor die balans in, het co uh, in de coalitie kunnen zorgen. Want u weet, ik, denk dat u, ik hoef u niet bij te brengen hoe dit coalitie werkt. Daar gaat het niet om, het gaat Gaan mij doen. over, het gaat mij, we hebben het over het verkiezingsprogramma, ja. Ja. dus we hebben het over de eerstkomende vier jaar. Ja. En wij willen ervoor zorgen dat wij in het college komen, dus zodat wij ook onze achterban kunnen vertegenwoordigen in het, en dat we die belangen kunnen behartigen. Nog ja. even kort, want uh, jij moet weg. Ja. Drie speerpunten uit dit programma. Drie speerpunten. Uh, parkeren is uh, het voor ons echt een heel belangrijk dat is een speerpunt. Dat ben je parkeren. V groen is bij ons heel belangrijk. Voor. Wij willen dat Zandwoord groener wordt. En de jongerenhuisvesting willen wij echt, op, uh, echt nu duidelijk op de kaart gaan zetten. Goed. Ik dank jullie hartelijk uh, voor de, de komst uh, hier uh, naar Hotel Hoogland. En uh, ja, graag tot een andere keer. Dank Veel u. leesplezier, Jaap. Veel ja. Veel Leesplezier. Nou, <laughs> dank je wel. Ja. Ja, They never be working when they ought should. They waste your time. They're wasting mine. California's got the most of them. Boy, they got a host of them. Swear to God they got the most at every business on the coast. Yeah, swear to God they got the most at every business on the coast. your brakes. You ask them, where's my motor? Well, it was eaten by snakes. You can stab and shoot and spit, but they won't be fixing it. They're lying and lazy. They can be driving you crazy. Swear to God, they got the most... Is that cool? Frank Zappa was dit, dus mensen die ineens thuis luisteren en die denken, wat is dit nu? Nou, is een van de mensen die 13.000 tot 15.000 nummers in zijn hele leven bij elkaar heeft uh, weten te maken. En uh, het was ook volgens mij een briljant muzikus, want ik heb wel eens een, uh, een stukje gezien over hem en daar werd uh, toch, uh, hij kon van uh, niets iets maken. en met een paar gebaren wist hij zelfs het publiek uh, te bespelen. Dat uh, is een reportage of tenminste een programma Het Uur van de Wolf. Uh, Frank Zepa fan? Uh, of mag ik dat niet zo zeggen, uh, wethouder Bierman. Ik denk duidelijk wel, want Toch het is een stukje, hij er zo uit. Ja, want uh, er was iets in dit nummer, uh, daar da werd even Bob Dylan even op een ja. bijzondere wijze ge gepersifleerd. Nou ja, dit thema, ja. dat was al eigenlijk zo dat je daar de crisis die er nu is, en ja. die ook vanuit Amerika hier naartoe is gekomen, dat je die al aan ziet komen. Ja. He, er is eigenlijk geen vakman meer te vinden die iets behoorlijk kan doen. Geen loodgieter of niks. En dan de manier waarop hij dat allemaal neerzet. En dat, dat klagerige, he, wat ja. die dan van Bob Dylan, he, die de, mm -hmm. weet hij zo meestelijk in te brengen. en dan Tot de futiliteiten van, ik krijg alleen maar per computer een aanmaning. En hoe dat allemaal muzikaal wordt ingebakken. Nou, ik vind het zo fantastisch. Dat is wat meneer Beelen net zei over die architectuur. Mm -hmm. he, moderne dingen, je kan, je kan geen vakmanschap meer krijgen. Nee. Of ja. Maar die gaan we wel krijgen voor de Plus, toch? Vakmanschap. Ja. In ieder geval hebben we het begin gemaakt. Dus uh, laat ik zo zeggen: de structuurvisie is wel wettelijk verplicht. Maar als het niet wettelijk verplicht was. Dan zou je het ook hebben moeten doen. Dan hadden jullie het ook gedaan. Nou, dan had ik het wel graag gewild. Ja. Ik weet niet of we het dan hadden gedaan. Want het is natuurlijk kost geld. Je moet de hele, de hele bevolking, uh, bedrijfsleven, uh, uh, buurgemeenten. Dat moet je allemaal mobiliseren om toch een reactie te geven. Zodat je een draagvlak ja. hebt voor zoiets. Meneer van belen was uh, architect. Uh, uw achtergrond is ook uh, iets in, uh, nou in ieder geval ook met ruimtelijke ordening uh, een achtergrond geloof zelfs ook als archite architect hè. He? Architectuur en stedenbouw in Delft gedaan. Ja. ja. Dus, dus in dat opzicht is het niet vreemd. Met nee. een structuurvisie ook uh, gaan nee. komen. Het en was... kan u dan ook lekker uw gedachten ja. met, met, met, met mensen die dat aanreiken En zeggen van nou zo zou ik het doen. En uh, lekker discussiëren daarover. Nou ja wat het belangrijkste is. Is dat je basismateriaal deugt. Mm -hmm. ja, dus bijvoorbeeld je bevolkingsontwikkelingen. Daar moet je heel erg goed naar kijken. Dat hebben we ook gedaan. En dan zie je dat daar heel verschillend over gedacht wordt. Hè? Dus sommigen vinden eh, Zandvoort zal wel groeien. En anderen vinden nou nee het gaat krimpen. Ja. Dus nou ja het ligt voor de hand dat je zegt nou laten we dan in het midden houden. Maar om dan niet te krimpen hè, moet je dus ook wat doen in een tijd dat er wel gekrompen wordt. Want de mm -hmm. Nederlandse bevolking zal gaan afnemen. Ja. We weten de Naos geboortegolf die mond nu uit in de vergrijzingsgolf. Ook in Zandvoort. Die is dan hier nog ietsje grijzer. Maar uh, op een gegeven moment, hè, zo rond 2035, zal die uh, groep heen gaan. En dat neemt de bevolking af omdat ze in de jaren 70 geen nakomers hebben laten geboren worden... in de mate dat nodig is om er niks van te merken. Ja. He, dus die had toen in de jaren 70 had je de vrouwenemancipatie, de, vrouw de ontkerkelijking. Mm -hmm. Nou, dat soort de pil. Daardoor kon dus ook dat allemaal gerealiseerd worden. Dus dat wordt nu... Een, niet een probleem, maar dat is een hele nieuwe situatie. Heeft hij die demografie, uh, die demografische ontwikkeling ook in dat hele verhaal ja, van de structuurvisie ja. meegenomen, in dat uh, in dat uh, ja, hele plan we hebben heel Want... duidelijk uiteindelijk de conclusie getrokken, we zouden eigenlijk op het gemiddelde van Nederland moeten mikken. Hmm. Daar kun je niet erg veel aan doen. Je kunt inderdaad proberen jongeren aan te trekken. Je moet je voorstellen, en dat staat ook in de inleiding die ik dan zelf heb mogen schrijven. Daar staat ook heel duidelijk aangegeven. Kijk, je krijgt straks een concurrentiestrijd om de jonge bewoner. Hmm. Want tussen de dorpen ook onderling en ook met andere oudere bewoners. Die op een zeker moment merken, de bevolking neemt af. het aantal klanten neemt dus af. Dus de dienstverlening wordt duurder... of je moet hem laten wegkwijnen. Ja. Nou, dat zal in Zandvoort heel uh, weinig gebeuren... omdat we hier het grote voordeel hebben... dat we toerisme hebben wat zorgt... Voor een enorme hoeveelheid klanten in de zomer, nu nog. Mm -hmm. Maar dan straks misschien wel meer jaar rond. Waardoor het voorzieningenniveau in Zandvoort. altijd relatief veel beter zal zijn. dan in een ander dorp van die omvang. Ja, nou is dus het. zitten goed. Ja, nou is. dan eh, maak ik even ja, dat... toch nog. Eh, van, van wat er net eh, hier aan deze tafel is eh, besproken. met eh, Gijs <laughs> en. Eh, Andor Sandbergen. over. Eh, ja, wat. Eh, over, over de, de verjongingen om het ja. maar zo te zeggen. En over het to stuk eh, toerisme. En dat, eh, dat we. Dat het CDA graag wil zorgen dat het nummer 1 blijft. Hangt dat dan ook samen met zo'n structuurvisie? Ja. Van hoe we de komende pakweg 50 jaar uh, eraan gaan timmeren. Ja. En dat we dus ook interessant blijven voor het publiek hier in Zandvoort. Ja. Is die structuurvisie daar dus ook voor bedoeld? Ja. Er staat op meerdere plaatsen in de structuurvisie, wordt heel duidelijk aangegeven dat we op jongeren en jonge gezinnen zouden moeten mikken om die hier naartoe te krijgen. Maar doe dat maar eens, mm -hmm. hè, als kleine gemeente. En ik vind het dus erg belangrijk dat je basisvoorwaarden kloppen. Ik wil er één aan toevoegen waarom, je, waarom ik ook zeg van doe dat maar eens. Uh, het zal zo zijn, jongeren hebben sowieso, omdat ze aan het begin van hun carrière zitten, uh, vaak oh, ja. niet zoveel geld uit te geven. Jonge mm -hmm. gezinnen ook niet. Dat betekent dat je dus de betaalbaarheid heel duidelijk in je hele verhaal moet meenemen. En dan denk ik dat de kansen niet zozeer in nieuwbouw moeten worden gezocht voor die specifieke groep. Maar dat je dus nieuwbouw moet bouwen waardoor je anderen verleidt uit de bestaande voorraad daarheen te verhuizen. Zodat die woningen vrijkomen voor jongeren. En daarmee denk ik dat je dan vanuit die betaalbaarheidsoverweging op een slimme wijze daarin voorzien. Dus in plaats van zeggen we doen wat voor jongeren. Jongerenhuisvesting? Zeg je nee, we doen wat bijvoorbeeld voor ouderen die door kunnen schuiven. En dan komen die huizen voor jongeren vrij en die zijn dan wat betaalbaarder voor die jongeren. Ja, dat. Uh, u hebt het verhaal van Gijs ook gehoord. Die wil ook graag jongeren hier in Zandvoort hebben. Uh, en dat kan dan wel betaalbaar zijn. Maar je moet ook in Zandvoort willen wonen. En als je mij een mooie gerenoveerde woning in de, in de Willemienestraat geeft. Uh, een van de, de kleinere huizen, zou ik maar zeggen. Goed voor starters. <laughs> Daar zitten nu al mensen. En die gaan daar niet uit, denk ik. Nou ja, dat is dus de vraag. Als je... Want je moet ze verlokken ja. om naar een ja. ander huis te gaan. Ja. Maar het kwam er straks ook even aan de orde. Dat oudere mensen willen graag in het centrum wonen. Waarom ook. Er is wat vertier en het is op, lo op loopafstand. Ja. heb je dus alle voorzieningen. De mensen die dus nu nog aan de rand wonen. Die krijgen dus meteen, omdat we hier ook wat nodig nog gaan neerzetten, de mogelijkheid om door te schuiven. Dus ja, we kunnen dan van huis in de duinen een jongere flat maken? Uh, nou, dat, dat wil ik nog niet meteen zeggen. Maar in ieder geval moeten we hier vooral strategische toevoeging doen. En hier bedoel ik dus eigenlijk mee hier het uh, Watertorenplein waarop we uitkijken. Ja. Uh, in de Middenboulevard, uh, louis om Om uh, ja, dat proces van verlokking van mensen die eigenlijk... Ja, te groot of verkeerd zitten, ook naar hun eigen gevoel, om die beter te huisvesten, waardoor die woningen vrijkomen voor die jongere groep. Voor de, uh, voor de groep waar we het net over hebben, de mensen in, in de verzorgingshuizen, bijvoorbeeld Huis in de Duinen, zou je dus hier, ik wil niet zeggen, een, een, een zorgflet neer moeten zetten, maar wel iets wat aangepast is op de behoeften van ja. de ouderen. Ja, ja. Uh, hebben, even... hebben we daar nog plaats voor? Nou ja, de voorraad wordt wat slordig bewoond. Dat is mijn hobby natuurlijk ook altijd geweest ja. om dat te zeggen. Kijk, het is natuurlijk zo dat gezinnen aanvankelijk ergens in hun huis wonen, gaan nooit meer weg. Maar uiteindelijk, nadat de kinderen het huis uit zijn en de, de, meestal de mannelijke partner is overleden... dan zit er dus maar een kwart in zo'n huis ja. van wat er eigenlijk in hoort te zitten. Nou, als je dus die ene persoon weet te verleiden om te verhuizen, kan er een heel jong gezin in. Ja. Want dan kan je ook nog eens die woning splitsen. Want we hebben ook veel zelfstandigen... Dus ook wat oudere zelfstandigen, singles, die dat willen blijven. En die kun je op die manier ook huisvesten. Een ander hobby van u is om te zeggen, ik ben er niet alleen voor de middenboulevard. Ja, maar dat heb ik nu natuurlijk met de structuurvisie mooi kunnen uitleven. Ja, ja. ja ik was er voor het hele dorp, en ja? blijf ik natuurlijk ook. Maar nu hebben we in de structuurvisie ook alle facetten die er met het dorp ja. samenhangen in betrokken. Over die structuurvisie dan nog... Um... Heeft Zandvoort sterke punten in dat opzicht en moet dat ook zo blijven zoals het nu is? Ja, uh, wat, wat zijn de sterke punten van Zandvoort? Het sterkste Zandvoort? punt is gewoon dat Zandvoort een goede en ik, ik wil wel bijna zeggen gezonde toeristisch-economische basis heeft. Ja. Nou, wat het prachtigste van de structuurvisie is dat er draagvlak is om die toeristisch-economische uh, situatie, om die te versterken. Dat is die plus die erin zit. Ja. Er is een discussie geweest, is het nou een woondorp? Of is het nou een toeristisch dorp? Die hebben we weten in balans met elkaar te brengen. En hebben we gezegd, nou, het, het moet een toeristisch dorp zijn, want we gaan anders achteruit. Ja. Hè? Ik denk dat uh, je hoeft maar te kijken op de Kerkstraat, wat er leeg staat. Hè? Uh, de McDonald's die is vertrokken, dat zijn dingen die een schok hebben gegeven. Ook de vergelijking met andere plaatsen om ons heen, Noordwijk, uh, Katwijk, ja. Scheveningen, laat zien dat we achteruit boeren als er niet wat gebeurt. Dat heeft ...heeft toch wel de mensen aan het denken gezet en ik ben er buitengewoon tevreden over dat dat in balans is gekomen. Dus die economisch-toeristische activiteit mag met een plus dus ook nog worden verstevigd. Ja, de concrete dingen die we hier hebben in dit dorp, wat is dan sterk? Dus niet economie en toerisme is abstract, maar het gaat mij even om de concrete dingen die we hier hebben nu in dit dorp moet je horen, 4 miljoen toeristen per jaar vind ik tamelijk concreet 1,2 miljoen overnachtingen vind ik behoorlijk concreet, dat is echt gigantisch voor zo'n klein dorp, dat is een enorme prestatie ik weet even niet uit mijn hoofd hoeveel miljoen dat oplevert, maar er zijn echt uh, heel veel miljoenen wordt daar omgezet dat betekent dat, uh, dat is een gegeven uh, als je ziet de omgeving. 7000 uh, hectare. Uh, echt natuurgebied. Van hoge kwaliteit. Natuur 2000 gebied heet dat dan ja. tegenwoordig. De mensen kunnen dus ook. Als het niet mooi weer is. Hoeven ze niet, zijn ze niet veroordeeld tot het strand. Ze kunnen ook de duinen in. We hebben bossen. Het is prachtig. De authenticiteit van Zandvoort. Het is, doordat het geïsoleerd is blijven liggen. Is het toch nog aardig wat te redden. Aan monumenten enzovoort. Moet je je voorstellen. Dat was vier jaar geleden toen wij kwamen. Wegbezuinigd. Ja. Wij komen dus van ver. En met de raad, eigenlijk met de hete adem van de raad ook in ons nek, ja. jullie moeten nu eigenlijk de authenticiteit bewaren. Het Zandvoortse gezicht moet behouden blijven en moet worden uitgebouwd. Dat is ook een toeristisch-economische factor. Men wil evenementen, men wil... Gebeurtenissen mee maken. Ja. Het moet leuk zijn. Het moet, er moet geen, iets over te vertellen zijn. Ja, geen doodse uh, toestand? Moet het dat ook nee. weer niet worden? Nee, wat er dus, hè, dus de, de deplorabele toestanden die je dan vaak in Frankrijk ziet. Hè, in de winter bij zo'n zo badplaats. Ja, badplaats. Ja, ik, ja, maar, ja waar waar zijn van die is, deze late ja, orde zijn dat. Ja, dat hè, dan kun je uh, spookfilms zou je dat ja, kunnen maken. Ja. Nou, dat is dus hier ook al sowieso niet zo erg. Omdat we, ja, we, vlijen, we zitten gevleid tegen... De Noordvleugel aan, hè, de metropoolregio Amsterdam. Ja. Dus er is altijd wel het nodige aan de gang. En ja, het is een kwestie van uitbouwen om dat verder te krijgen. En dat doe je dus door je jaar rond toerisme te bevorderen. Want dan heb je je basis, die misschien anders te klein is van de jaar rond toeristen die we altijd al hadden, namelijk de bewoners. Mm -hmm. nou, dus zo zie je dat toerisme en bewoners eenzelfde belang hebben. Als je dat maar goed met elkaar in balans weet te brengen, ook ruimtelijk. Ik heb een voorbeeld hier van een reactie van uh, Alan Berg. Ja. Die stelt bijvoorbeeld voor om de standplaatsen allemaal mooie kiosken te maken. Daarmee lost hij uh, het verkeersprobleem op, zegt hij. Want dan hoeft niemand meer achter die viskant aan te rijden, wat soms ook storend is. Is er gereageerd op dat soort reacties? Want ik heb er straks nee, nog eentje nou, van. Uh, ja, van de brug. nee kijk, maar... Wij hebben dat er ook in gezet. De structuurvisie is dus iets wat een richting aangeeft. Ja. Dat gaat niet in de, tot in de concreetheid van, uh, nou zoals... Uh, maar wat, wat, wat ik bedoel, er wordt, dus op, er wordt dus op gereageerd door een aantal mensen. Ja, maar en dit dat, is een voorbeeld. Ja, maar dit zijn dus dingen die uh, op zijn plaats vallen als er bijvoorbeeld in bestemmingsplannen het nodige wordt geregeld. Ja. De bestemmingsplannen, hè, dit is eigenlijk de moeder van alle bestemmingsplannen. In de bestemmingsplannen concretiseer je het. Want we hebben natuurlijk inderdaad ook in de commissievergadering die roep gehad om, maak dat nou concreter. Ja, maar dat moet gebeuren op zijn tijd op de plek waar dat hoort. En dat is in de bestemmingsplannen, in het gemeentelijk verkeer en vervoersplan, hè, in een actieplan uh, uh, uh, toerisme, wat je, uh, uh, waar je in je heel veel kunt onderbrengen. Nou, dat soort dingen komt er dus aan. Dit is alleen om richting aan te geven, zodat we straks niet onaangedaan verrast zijn, omdat we allemaal verschillende kanten op gegaan zijn. Ja, dus, er is dus nu een moederplan ja. en nu gaan we op een hoekje beginnen. Be of, op of op meerdere hoekjes. Bijvoorbeeld, op meerdere hoekjes. Ja, en dat hoekje, dat is dan meestal in een bestemmingsplan waarin je dat vastlegt. Oké. Okay. We zo nog even verder praten, maar eerst nog even een klein stukje van Frank Zappa. Oh. Heb je dat nog, Roy? Oh. Want, oh, ja, want ik ga nu eventjes... Uh... Ja, heb je? The man Ja, heb je? He said, for a nominal service charge, I could reach Nirvana tonight. If I was ready, willing, and able to pay him his regular fee, he would drop all the rest of his pressing affairs and devote his attention to me. But I said, No oh, he's rather. Who you jiving with that cosmic debris? Now, who you jiving with that cosmic And he whipped out a shaving kit Now I thought it was a razor And a can of booming goo But he told me right then When the top popped open There was nothing his box won't do With the oil of Aphrodite And the dust of the grand wazoo He said you might not believe this little fellow But it'll cure your asthma too And I said Gone up and your old lady has just gone down. Here, Who you jobbing with that cosmic debris? Now is that a real poncho or is that a serious poncho? Don't you know you can make more money as a butcher? So don't you waste your time on waste, don't waste it. Don't waste Nou, wat mij, ja, wat mij nou opvalt is dat die, dat die man dus gewoon allerlei soorten muziekstijlen beheerst tot in de essentie. Of, ja. tot in de beventie, nou, zelfs klassieke muziek. Zelfs dat. Er is ja. een, uh, een uh, plaat, was er ooit, van Francesco Zappa. Ja. En daar speelde hij dus gewoon uh, toetsen alleen. Ja. En dat was eigenlijk klaarverzimpelachtig en uh, helemaal klassiek. Ja, uh, gewoon volgens de oude harmonie leren. Ja. Vanwaar die fascinatie voor Frank Zappa? Want dat is toch wel uh, nou, iets. Nou, dit is geen fascinatie hoor. Want ja? uh, in Nederland mm. heeft Frank Zappa de grootste aanhang altijd gehad. Hier werden zijn platen het meest verkocht. Toch wel? Ja. ja. In Nederland... Kwam je ook graag in Nederland? Ja. ja. En bent u daar ook ja, bij geweest? Ja, natuurlijk. Ja, <laughs> ja, ja. Hoeveel concepten? Uh, nou, dat weet ik niet meer. Zo uh, ja, veel. Een aantal, Nee, maar niet veel. Niet, nee, niet veel. Nee? Uh, een aantal heb ik. Wat uh, ja. was wa wa wa laatste was in Hargoyen uh, in, Haui, in uh, Rotterdam. Dat ja, was uh, wel... de laatste keer dat hij hier is alweer echt. Uh, ja, zeker al tien jaar geleden of zo. Dat denk ja, ik ook wel, want moment, hij is ergens in midden jaren negentig ja, overleden, ja, geloof ik. Ja. Dus, uh, en, en ook niet echt oud geworden, geloof nee. ik. Nee. Nee. Maar hij had ook iets onder de leden. Uh, er is ook nog iets van Frank Zappa. Dat staat mij ook bij. Want uh, hij was niet alleen uh, gewone muzikus, Maar hij heeft ook meegedaan in een... Uh, nee, in, Maya ja, in Miami Vice heeft hij ook nog een rol gespeeld. Dat deed hij met, uh, met een uh, behoorlijke overtuiging. Heeft hij die, ja. die, toevallig die ene aflevering nee, gezien? Niet? Niet? Ja, dan heeft hij wel wat gemist hoor. Nee, het gaat mij om de muzikale... Muzika maar het geeft de aan dat, dat de man dus wel uh, dat ja. ook in, uh, in zich had. Ja. Ja, goed, dat was even een klein stukje uitstappen over Frank Zeppa. We gaan even nu uh, weer terug een beetje naar waar we voor uh, hier zitten. Pareltje plus. Plus, ja, maar er is nog meer. Want um, er je, was... Ja, wethouderschap zouden we ook nog doen. Ja, ja, ja dat, dat, gaan dat we komt, er komt, dat er komt, komt <laughs> nog. <hijks> Zet het even allemaal uh, korte, weg. Maar... korte termijn. Hè, ja, ja, ja, ja, ja, maar, maar ik, ik, ik lees hier ook nog wat ik heb meegekregen van de redactie uit. Uh, dat de gemeente Bloemendaal die maakt zich zorgen over het eventueel vermindering van het verkeer. En die, ja, die stellen daar dus ook het een en ander over. Dat de gemeenten hebben in de regio bij het project Bereikbaarheid Kust afgesproken. Dat er wel meer mensen naar de kust mogen reizen, maar dat het autoverkeer niet mag groeien. Al dus een aantal mensen van de gemeente Bloemendaal. Uh, ziet u die mensen daar van de gemeente Bloemendaal nou als lastig? Nee. Nu? Nee, kijk, uh, wij dat is ook het mooie van deze vier jaar. We hebben de, dan doe ik het allebei tegelijk. <laughs> um, wij, wij hebben de relatie met de buurgemeente dus uh, uh, ja. verenigd. We ja. hebben dus veel meer contact. We hebben dus een portefeuillehoudersoverleg uh, verkeer en vervoer ja. regionaal. Dat uh, wordt geleid door uh, uh, collega Taters. Dat heet het Haringoverleg. Er eet dus ook het <laughs> Haringoverleg. <uitzo> ja, <laughs> ik uh, zie dat ook echt nou, voor me. Uh, <laughs> Daar worden dus al een heleboel zaken besproken. Want het was voorheen ook zo dat men in uh, het hoogseizoen... dus meestal de wegen openbrak hè, in, de, ja. in de buurgemeente. Nou, dat gebeurt niet meer. Dat wordt nu allemaal afgestemd. We proberen zoveel mogelijk dat in het winterseizoen te doen. Nou, dat zijn allemaal eerste dingen waarmee we ook proberen te stroomlijnen. En wij beseffen ook heel duidelijk... dat als je hier dingen groter gaat opzetten... dat dat verkeer allemaal moet waarden door Haarlem... door Bloemendaal, Heemsteden, naar Zandvoort. Dus wat wij, wij hebben heel, uh, we hebben een paar dingen die we graag willen. Natuurlijk willen we dat het niet met de auto gaat. Vandaar dat we ook een hele nadruk leggen op fietspadennet. Mm -hmm. Fietspadennet, dan haal je dus uit de regio het wat niet nog met de auto gaat, kan dan met de fiets, maar dan moet het wel heel attractief zijn. Nou, dat, dat is een, een belangrijk. Dus dan verschuift het naar de fiets. Het kan dus verder verschuiven naar de trein. Mm -hmm. En het kan ook nog verschuiven dat men dus bijvoorbeeld bij Spaanwoude een soort overstap heeft. Waar je dan daar je auto achterlaat. En dan eventueel een fiets gehuurd of zo. Waarmee je dan naar Zandvoort komt. Of de trein pakt naar Zandvoort. Nou, er zijn dingen die zijn ook uitgeprobeerd. We hebben hier dus de A1 gehad. Toen was het stil op de wegen. Zoveel mensen zijn toen met de trein gegaan of hebben hun auto bij Wouden achtergelaten. Nou, dat soort dingen kan dus. Maar er zijn, je moet het ook in perspectief zien. Het is 2025, het jaartal. Ja. Met een doorkijkje naar 2040. Ja. Als je nu ziet, elektrische auto's... was allemaal toekomstmuziek. Oh, dat duurt nog minstens 20 jaar... voordat die op de weg komen. Volgend jaar zijn ze er We al. Staan ja. Waarom? Omdat er een druk komt. De CO2 moet teruggebracht worden. Iedereen ziet aankomen dat ja. straks de benzine en de brandstof... ontzettend duur geworden. Men ziet ook, en dat is ook een element dat speelt... Het zijn vooral ouderen die nog langer in de auto moeten blijven zitten. Nou, die moeten niet steeds in de hecht terechtkomen. Dus er moet ook elektronica in. Ja. Dus die overstap van werkdagbouw, want dat is het nu, ja. hè, naar elektrotechniek... Ja, die leidt er ineens toe. Vier wielen aangedreven. Je kan dwars inparkeren. Je kan het allemaal elektronisch regelen. Je kan straks bij de parkeergarage stapje uit... En dan geef je een signaaltje en dan zet hij zichzelf weg. En hij brengt zichzelf ook weer uit die parkeergarage als je aankomt. Op de wegen kun je dichter op elkaar rijden en het heeft minder effect. Dus we gaan een tijd tegemoet waarin we anders tegen particulier autoverkeer aan zullen gaan kijken. Want het krijgt steeds meer ja, uh, onschuldige effecten. Waardoor je dus eigenlijk de capaciteit van de weg, want daar ging het even om, enorm kunt opvoeren. Ja. Want het belangrijkste is natuurlijk dat we het doen met de wegen die we hebben. We gaan natuurlijk niet meer in Natura 2000, daar krijgen we ook van Europa nooit toestemming voor, nog wegverbreidingen toepassen. En dat hoeft ook niet. Nou, op het begin is er al met het dynamisch verkeersmanagementsysteem. Dat je niet meer hoeft te zoeken, zometeen. Dat het niet allemaal verkeer is wat bezig is te zoeken. En daarmee de bestemming eigenlijk belast. Ja, lopen we daar in stand dan, dan toch niet, als ik zou u beluisteren, een klein beetje voorop? Uh, ja. Ja? ja. Merkt u dat ook als u. Als wethouder even ja, buiten Zandvoort was... komt. Ja, en dat hij dan even aankomt. Uh, en uh, ergens in Den Haag. of ergens op het provinciehuis in, in Sol. Ja, die mensen nou, hebben er daar wel over, uh, over nagedacht, in ieder geval. Nou ja, dat, uh, dat is voor mij het allerbelangrijkste. Hè, dat men ziet van uh, in Zandvoort. is het bestuurlijk op orde op dit punt. En ja. dat is heel belangrijk voor het vertrouwen wat men in Zandvoort heeft. Want je kan natuurlijk hele knappe dingen bedenken. Ja. Maar als je er geen draagvlak binnen de gemeente voor hebt. Ja. Dan kan je het net zo goed vergeten. Want dan zeggen ze nou mooi en zo meteen is bier bierman weg. En dan zeggen we nou gaan we het echt doen zoals we het zelf hadden gewild. Nee, het leuke is, het spannende en ook het fijne is... ...dat we een breed draagvlak hebben. Ook het bedrijfsleven staat hier echt achter. Heeft ook bij de inspraak dat nog laten horen bij de commissie. Ja. Uh, de buurgemeente, Kamerverkoophandel, uh, Horeca Nederland, noem het allemaal op. En ook de burgers, die zien het zitten. Dat betekent dat als wij weg zijn, hij overeind blijft. Want de koers bepaal je, maar de koers moet wel vastgehouden worden. Ja. En kijk, als jij uh, een investeerder bent, of je nou een midden- of kleinbedrijf eh, ondernemer bent... ...of je bent een investeerder in woningbouw hier... ...als jij een bedding hebt van je weet... ...de gemeente zal geen grillige dingen gaan uithalen... ...die heeft nu een koers bepaald en die gaan ze houden... ...dan wordt het voor jou minder risico om ook te investeren. Nou, dat zien we nu al. Hè, we hebben een bestemmingsplan middenboulevard. Nu zie je al, er is rust daar. Er is nu zekerheid. Er is een plan dat moet worden uitgewerkt. Je ziet nu ook dat investeerders op ons afkomen... Ja. Dit zal nog meer leiden tot uh, ja, aantrekkelijke uh, bezoeken, ja. denk ik. En het eerste is er al, want dat wil ik toch wel kwijt. De provincie heeft al aangekondigd dat ze Zandvoort als uh, kwaliteitsimpuls badplaatsen een van de pilots vinden. Hmm. En daar zit dus gewoon er zit een aantal miljoenen aan vast. Zoiets? Met ja. centjes ja. en dergelijke? Men heeft altijd in het vooruitzicht gesteld dat men een bestuursagenda met ons wil gaan opstellen. Nou ja, daar is nu even het wachten op. Hè. De structuurvisie moet nog vastgesteld worden. Hopelijk aanstaande dinsdag. Ja. Als die er eenmaal is, ja, dan heeft zo'n provincie heeft ook zekerheid. En het leuke is, als de provincie zijn zekerheid etaleert... Door hier met ons in zee te gaan, dan gaan anderen zeggen, goh, de provincie gaat ook in zee. Ja. Dat gaat een aantal miljoenen. Ja, ja, ja. Er gaat wat gebeuren. Ik kom ook met mijn miljoenen. Ja. Uh, is dat het, uh, misschien het leukste wat u de afgelopen vier jaar als wethouder hebt bereikt? Want dan kom ik meteen op dat andere punt, uh, vier jaar houden, uh, vier wethouderschap. Wethouder. Ja, ik vind het voor me... Alle, nou, als ik van mezelf heb nog praten. Het was altijd mijn vak. Ik heb ja. altijd de relevantie erg gezien. Het belang van een lange langetermijnvisie. Ja. Dus het was voor mij prachtig dat het in de wet is opgenomen. <laughs> dus ik moest niet wel. Ja. Um, ja. Maar wat ook belangrijk is. Kijk, het geeft richting aan alle facetten. Die er in Zandvoort uh, de komende jaren aan de orde moeten zijn. Vergeet niet wat dat allemaal voor invloed Op de bestemmingsplannen. En op het leven van mensen kan hebben. Ja. Nou, en ook op het uh, zakenleven. Mm -hmm. nou, ja. Dat zijn dus belangrijke dingen om als bestuurder te kunnen doen. Die zekerheden inbouwen, die continuïteit en daarmee het vertrouwen wat men kan gaan hebben in het bestuur. In hoe, he ja, hoe heeft de Zandvoorter tegen u aangekeken als dat? Ja, dat moet je de Zandvoorter ja, vragen. Nou ja, goed, maar wat is uw indruk dan? Wat, laat ik het dan anders zeggen. Wat nou, is uw Ik bedoel, toen ik binnenkwam werd ik nog uitgejouwd bij mijn benoeming. Dus ik ja. denk dat het sindsdien wel iets verbeterd is. Ja. Heeft dat ook met u zelf te maken? Dat u toch uh, zoekt naar een stuk communicatie met de Zandvoortse bevolking, om maar het maar ik zo heb... te zeggen. En ook met de uh, ja, heb... maatschappelijke lagen en ook met, uh, met de economische kant van het uh, verhaal. Is, is dat ook wat u, uh, wat u dan toch zoekt? Een beetje de dialoog om ja, uit te leggen van, nou ja, daar ben ik ja, mee bezig? Ja, natuurlijk uh, doe je dat. Uh, maar uh, ik denk dat het erg belangrijk is dat anderen van overtuigd raken dat er dus gewoon dingen zoals dit nodig zijn. En dat vind ik dus wat zo leuk is dat er nu gebeurd is. Het is namelijk een beetje abstract. Wat kan ik er nou voor kopen? Ja. Nou, en dan kan je dus zeggen, nou kijk maar eens even. Als de provincie met miljoenen komt, dat kan je er nou voor kopen. Ja. Nou, daar ben ik dus zeer tevreden over. Uh, maar uh, de zandvoerten zelf, ja, die moet zijn oordeel maar geven. Uh, ik heb mijn best gedaan uh, voor Zandvoort. Ik ben er echt helemaal voor gegaan. Ik woon hier niet. Dat is ook, toch ook wel, vind ik, een compliment. Men heeft het toegestaan om mij zonder dat ik hier woonde... toch wethouder te laten blijven, vier ja. jaar. En nou, ik hoop dat ze het niet gemerkt hebben... dat ik ergens anders woon, behalve dan in het, ten voordele... dat ik natuurlijk ook de rest van de wereld aardig uh, ken. Ja, is dat nou ook een, toch, toch misschien... Ja, een, een aantal mensen hebben daar toch een bezwaar tegen gemaakt... van, ja, wat moet dit dat allemaal... hij moet dan maar steeds uit Amsterdam komen... waarom kan hij niet hier wonen? Is dat dan ook toch niet tegelijk ook een voordeel geweest... Doordat u in een metropool als Amsterdam uh, ophoudt en dat u daar ook van alles en nog wat te horen krijgt en dan denkt van hé, hey, ik leg de link naar Zandvoort, naar, uh, naar de plek waar ik werk. Heeft u dat ook vaak op die manier gedaan en juist omdat u zo ver uh, toch weer van het Zandvoortse weer afstaat dat u dan met nieuwe dingen ineens weer het college in uh, duikt... Ja, maar ik, ik weet niet of ik dat anders niet ook had gedaan. Nee, oké, okay, maar goed. Maar ik zit ook nog wel eens in Den Haag. <laughs> ja, ja de maar de provincie en ja, ja, okay. in Amsterdam ook. Uh, want voor mij, ik woon dan in Amsterdam. Maar de laatste keer dat ik dus uh, toestemming ging vragen uh, om hier te mogen blijven, wonen, dus zei ik, nou ja, ik woon eigenlijk in Zandvoort binnen. Amsterdam is eigenlijk zelfs ja. binnen. Zo kan je het ook zeggen, ja. Wat zal Ferry Verbruggen-Klum blij mee zijn. Ja, realiseer, je, realiseer je wel, dat als het, want waar gaat het nou echt om? Ja. Dat is als er calamiteiten zijn. En als er calamiteiten zijn, dan moet ik naar Haarlem. Dus dat ja. is dichterbij. En uh, eigenlijk veel efficiënter dat ik dan bij het crisiscentrum ook heel snel uh, kan wezen zijn. Dat is ja. de enige keer dat ik echt heel snel ergens zou moeten zijn. Al die andere dingen in mijn portefeuille, ja, die, kunnen, die duren, dat zijn lang... ...lopende mijn, langlopende uh, aangelegenheden. Ja. Nog even maar dus vraag het wel... ...andersant voor te zellen. Gaan, gaan we zeker doen. Nog even kort, want... ...ik word net op het klokje uh, gewezen. Vier jaar zijn om. Wat is de toekomst? Die is ongewis. Dus, uh, ik woon niet in Zandvoort, ik sta niet op een lijst in Zandvoort. Uh, uh, er moeten partijen, als ze dus een goede verkiezingsuitslag hebben... beroepen. Uh, ja, die moeten dan nog uh, een, een college willen uh, mm -hmm. samenstellen en daarin willen zitten. En dan moeten ze nog mee willen en dan moet ik nog niet hoeven te verhuizen. <overlooked> dus daar zijn ja. nogal ja. wat dingen <Smin> <tons� raidus> <those�urs> die, die uh, hierbij uh, ter sprake kunnen komen en dan zien we wel. En dan weer terug, ja. <trước> afgelopen vier jaar, u hebt één hoogtepunt genoemd, noem er nog eens drie. Uh, nou, dat zijn een heleboel. Maar, uh, maar ja, de, de, ja, de, de, ja, uh, de, de voor wij, u fijnste. Zijn, nou ja, we zijn dus helemaal op schema uh, wat betreft uh, de bestemmingsplannen. He, dat was een, een grote achterstalligheid. Wat ik een hele prachtige vind is ook dat we het bestemmingsplan Strand en Duin met al zijn facetten. He, of het nou ging om het reproduct, dan wel om uh, de bouwvergunningen voor de strandpaviljoens. Mm -hmm. Om dat uh, op gang te brengen. Nou, dat vind ik ook heel belangrijk. Er zijn ook heel veel dingen die onzichtbaar zijn. He, die toch gebeuren. He, je hebt uh, personeel en organisatie in dat kader moet je, ben je toch met de organisatie bezig die te stroomlijnen we willen uiteindelijk een slank en slim, uh, slimme overheidsdienst hebben nou wat kan je daaraan bijdragen dat zie je pas jaren later he, ook mijn voorgangers he, die zien de effecten van wat zij gedaan maar eigenlijk ook pas als ze Laat al weg zijn he, dat is dus wel even iets wat je ook in moet uh, bouwen maar uh, als ik dat uh, zo bekijk dan denk ik dat zijn dat uh, hele mooie dingen die we tot stand hebben gebracht Goed, ik dank u voor de komst. Graag gedaan. Dank u wel. Uh, dit was Goedemorgen Zandvoort gemaakt. Uh, vandaag door uh, Ben Zonneveld en door mijn persoon. Uh, de redactie ja. van Nel Kerkman. Gastheer was Tom Hendricks. En de, techniek... en de techniek voor Roy Haldeman. En volgende week zitten we hier weer tussen 10 en 12 in Hotel Hoogland. En een plaatje van wethouder Bierman. Ja, nou ja, uh, dat was uh, Frank Zeppard. Maar ik weet niet of we dat nu nog gaan redden. Want het is, <laughs> zit al... Uh... Nee, want we hebben nog... Uh, nou, we hebben nog maar... De...